Turkije zou de asieldossiers mogelijk in handen hebben gekregen na de arrestatie van een Turkse vertrouwenspersoon die onder meer werkt voor Nederland. Hoeveel gedupeerden er zijn, zegt de IND niet, behalve dat het om een zeer beperkt aantal zaken gaat. Volgens RTL Nieuws is de vertrouwenspersoon een advocaat die voor de Nederlandse ambassade verhalen van Turkse vluchtelingen checkte. De Libanese oproerpolitie heeft in Beirut met traangas en rubberen kogels geschoten op demonstranten. Daarmee zijn tientallen mensen gewond geraakt. De actievoerders ageerden tegen de politieke elite die zich volgens hen verrijkt ten koste van de bevolking. De protesten gingen er hard aan toe. Demonstranten gooiden met stenen en werden door de oproerpolitie vaak met geweld ingerekend. Volgens de Libanese hulpdiensten zijn er ongeveer 27 mensen in het ziekenhuis beland. Van de 26 klimaatactivisten die zijn opgepakt op Schiphol... zit er nog één vast en de anderen zijn weer vrij, meldt Greenpeace. Onder de demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion... voerde gisteren actie in het winkelcentrum van de luchthaven. Ze hadden geen toestemming om binnen te demonstreren... maar tientallen activisten weigerden om het gebouw te verlaten.